Twee Zuid-Koreaanse gewichthebbers hebben geschiedenis geschreven op het Koreaanse Schiereiland. Na een overwinning op een internationaal toernooi werd voor het eerst de Zuid-Koreaanse vlag in Noord-Korea gehezen. Daarbij klonk ook het Zuid-Koreaanse volkslied voor het eerst op Noord-Koreaanse bodem. Beide landen zijn officieel nog altijd in oorlog, na de Koreaanse oorlog uit de jaren 50. Het weer...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 Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en de activiteiten op www.dunea.nl. Op beide dagen theatervoorstellingen. Puur natuur. Kom 21 september naar vliegbasis Soesterberg voor Sound of Freedom, het slotspectakel van Vrede van Utrecht. Met spectaculaire reddingsoperaties door de Nederlandse krijgsmacht en een groot vredesconcert met Metropoolorkest, Olette Adams, Wende Snijders, Carsoel en Douwe Bob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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. In Genève spraken kledinggiganten als Sena en Primark deze week over Bangladesh... Meerdere dode onge dodelijke ongelukken hebben de discussie doen oplaaien over de erbarmelijke omstandigheden waarin werknemers van kledingfabrieken daar hun werk moeten doen. Reden voor ons om historicus Elise van Nedervin-Meerkerk en Bangladeshkenner Jenneke Arends uit te nodigen om de Europese geschiedenis van de textielindustrie, ook een rijke bron van sociaal leed, te vergelijken met de huidige omstandigheden in Bangladesh. Komende week verschijnt de Nederlandse vertaling van het boek Landgenoten. Het wonder van Denemarken. Van de Deense historicus, en journalist Bo Liedegaard. De auteur heeft in zijn eigen woorden een sprankje licht... in het duister van de geschiedenis van de holocaust onderzocht. Hans Blom, oud-directeur van het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... las het boek van Liedegaard en is vanochtend onze gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wonder of de mythe van Denemarken. Kunt u onze luisteraars in het kort vertellen wat die mythe is? De mythe van uh, Denemarken is onder meer... Uh, dat de koning bij zijn dagelijkse tochtje te paard door Kopenhagen... een jodenster droeg. En dat deed hij bewust? Dat is het verhaal van de mythe, ja. Maar het is niet waar. Ja. Hoe dat niet waar is, dat horen we zo dadelijk. Ja, ja. En, en we zijn benieuwd of het inderdaad een goede Denen, een goede koning, et cetera, waren. We, we gaan het inderdaad allemaal horen. Uh, maar eerst hoort u natuurlijk ook nog in het eerste uur de column van Nelke Noordenvliet. En vandaag is in het tweede uur bij onze gast de historicus Philip Blom... Uh, auteur van het mooie boek Het Verdorven Genootschap over de Radicale Verlichters. Donderdag is hij in, was hij in Leiden, moet ik zeggen, natuurlijk om daar te praten over jawel, de edele wilde en of de edele wilde wel zo edel was. Dat allemaal in het tweede uur. En natuurlijk ook de documentaire in, uh, van Laura Stek over het Nederlandse Kankerinstituut, daarvan het tweede deel. En die documentaire gaat u dus ook horen in het tweede uur. Goed, dat alles straks, maar nu eerst het nieuws. Het gaat om deze agenda. Er waren er 3.000 van gemaakt in eigen beheer. De school maakt elk jaar een eigen agenda, maar deze keer ging het mis. Omdat er een paar foto's in staan met daarop het pie steken Om nou te zeggen dat het een duivelsagenda is, gaat veel te ver. De werkelijkheid is dat er een symbool in voorkomt... wat ook geassocieerd kan worden met, met iets van het occulte. En natuurlijk snap ik dat dat symbool voor de meeste mensen het pie steken is... Maar dat occulte dat willen we niet en vandaar dat we de agenda hebben vernietigd. Ja, dat was het nieuws van afgelopen maandag. Toen werd het bekend dat de christelijke scholengemeenschap... Pieter Zand 3000 schoolagenda's had vernietigd omdat er dus een afbeelding van het piesteken in stond. Een teken dat volgens een woordvoerder van de scholen in Urk, Kampen en Staphorst inderdaad niet alleen het vredesteken is... maar ook het symbool voor de christenvervolgingen door keizer Nero. En het zijn de oplettende ouders die dat occulte symbool... van de antichristen in de agenda's hebben ontdekt... de schoolleiding er vervolgens op hebben gewezen... en het resultaat is dus de vernietiging van die agenda's. Of die ouders nou een punt hebben, dat bespreken we met Diederik Burgersdijk... kenner van het late Romeinse Rijk... en als klassicus verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat pisteken moeten we dan al zijn hele idee daarover herzien. Is het occult? Nou, het is inderdaad wel gebruikt uh, in de satanistische kerk in de vorige eeuw. Maar het is op heel veel andere tijden en plaatsen ook uh, voorgekomen... en lang niet altijd in een uh, antichristelijke context. M de, de, het wordt verbonden met de naam van Nero en de uh, vroeg-christelijke vervolgingen. Ja, dat kruis, die vorm, die wordt het Nero-kruis genoemd... maar het heeft uh, hoegenaamd niets met uh, Nero te maken... Het is um, in die tijd, uh, in de eerste eeuw na Christus, kwam het uh, niet in die betekenis voor. Het is op heel veel andere plaatsen en tijden wel uh, gebruikt. Bijvoorbeeld bij de Duitse panzerdivisie van uh, Hitler's SS. Uh, en ook door de Saracenen in hun belegering van Jeruzalem in de achtste eeuw. Uh, maar dat is allemaal uh, niet uh, antichristelijk te duiden. Die meneer in het nieuws zei het eigenlijk net uh, goed. Dus het is ook occult te duiden. Maar uh, lang niet altijd Waarom heet het dan het Nero-kruis? Hoe komt dat dan? Er moet toch ergens moet er toch een link te leggen zijn met, met, uh, met die uh, vervolgingen en Nero? Ja, dat zou je denken. Die vorm van het kruis is een, uh, eigenlijk een omgekeerd Christus-kruis. En dat heeft te maken met de manier waarop uh, Petrus de apostel... in het jaar 66 uh, na Christus uh, gekruisigd is. Omdat hij uh, anders dan zijn uh, heiland uh, niet rechtop gekruisigd wilde worden... met uh, spijkers, maar op zijn kop... Gebonden uh, aan touwen aan het kruis. En uh, dat Peace-teken, dat is dus uh, ja, ook wel gezien als het uh, Petrus-kruis. Uh, maar uh, ja, waarom dat antichristelijk geduid wordt uh, door deze school, weet ik ook niet. Ja, nee, het is toch uh, ik, ik mag heel even bij stilstaan, want ik zie een kruis. Uh, als je het kruis waar Jezus aan zou zijn. Uh, opgehangen, gespijkerd voor je ziet... dan is dat, dat is allemaal rechthoekig. Ja. En dat vredesteken is natuurlijk dat is schuin. Dat zijn twee schuine ja. balkjes op een rechte balk. Dus, en die staat... Staat die nou omgekeerd of niet? Dat weet ik niet eens meer zeker. Dus ik snap überhaupt niet waar het vandaan komt... want het lijkt mij ook als je gewoon naar het symbool zelf gaat kijken... onzin dat het een omgekeerd kruis is. Nou ja, met een beetje goede wil... kun je dat ja. als een omgekeerd kruis um, interpreteren. Zo wordt het wel gedaan... maar er is inderdaad geen enkele historische basis voor... Uh, het uh, Christuskruis is natuurlijk het symbool voor het christendom geworden, maar het omgekeerde kruis niet voor het antichristendom. Ja, en, en heb je een verklaring hoe het nou komt dat, uh, dat zo'n school daar zo aan hangt? Want je zou zeggen, kijk, we, want we hebben het over dat peace-teken wat daar, wat daar in die agenda te zien zou zijn. Ja. Dan moet je overigens bijgezegd dat er een minuscuul klein fotootje is van een jonge man in een t-shirt. Uh, waar je nog met heel veel pijn en moeite met een loep erbij kunt zien dat het het pieesteken is. wat de jongen op zijn t-shirt heeft staan. Ja. Dus je zou zeggen, een beetje een gezond verstand had niemand er aan gekraaid. Maar hoe komt het. is dit nou iets wat, wat verder ook leeft in christelijke orthodoxe kringen? Dat de angst voor dit teken. Uh, niet dat ik daarvan weet, maar ik neem aan dat die ouders uh, in de agenda's van hun kinderen hebben gekeken... die door de strol school is gedistribueerd. Uh, die hebben waarschijnlijk dat antichristelijk uh, kruisje gezien. Uh, zo hebben ze het althans geïnterpreteerd, neem ik aan. Maar ik uh, heb daar geen navraag naar gedaan. En ik heb ook de agenda niet gezien. Uh, maar het is wel uh, zeer overtrokken om uh, daarna alle agenda's weer in te nemen... die de leerlingen aan het begin van het jaar hebben gehad. En misschien hebben ze zelfs hun naam er al ingeschreven... Dus het is zeker uh, ja. toch. Maar ja. is, is het, is het ja. een. Want het, zou, het is een occult teken, hè? Dat, dat klopt, dat bevestig je uh, ook. Ja. Maar is dat iets wat in occulte kringen heel gangbaar is? Iedereen die daarin mee bezig is, die gebruikt ja. dat? Uh, ik verkeer zelf niet in occulte kringen. Uh, ik ben de historicus <laughs> aan de Radboud Universiteit. Dat is een keurige universiteit, dus ik uh, weet eigenlijk uh, niet uh, yeah. hoe dat. Uh, Wordt gebruikt. Ja. Als je naar uh, sites gaat, dan zie je wel allemaal vreemde uh, ja, communities die daarover spreken. Maar het wordt het Nero-Kruis genoemd, maar het heeft niets met die kristenvervolging. Uh, dat te vastgesteld maken. heeft niets met het Nerokruis kruis te maken, en, althans in wezen niet. Um, ja. Waar komt het dan wel echt vandaan, Want uh, dat vredesteken? Want het moet toch gewoon een echte, heldere, herkenbare basis hebben? Wie heeft het ja. voor het eerst gebruikt en gemaakt? Dat is heel uh, eenvoudig op te zoeken. Uh, dat is uh, Gerald Holton in 1958... Het was een grote uh, antinucleaire bewapeningsmars in uh, Londen. En hij heeft daar een uh, embleem voor ontworpen. Dat is erg aangeslagen en dat is ook uh, gebleven, in gebruik gebleven. Uh, en dat is misschien in dezelfde tijd gebeurd als het satanisme dat teken heeft gebruikt. Dus dat wordt uh, vaag geassocieerd. Dus daar is de verwarring ontstaan. Dus de dat ouders ik. en de schoolleiding hebben gewoon ongelijk. Uh, ik denk het wel. Ja, het zal een. Uh, per openbaring tot ze gekomen zijn. Want ik zou niet weten welke bron ze anders daarvoor gebruikt hebben. Misschien is het dan ook wel erger... dat ze vervolgens 3000 agenda's ritueel verbrand nou, hebben. Uh, niet ik? verbrand, vernietigd hoor. Even voor de helderheid. Ja, dat lijkt me ook uh, verbranden. Dat zou wel erg naar associaties uh, oproepen. Uh, awesome. Nero heeft natuurlijk uh, komen wel verbrand en naar de christenen de schuld van gegeven... maar uh, dat lijkt me een uh, zwaar overtrokken actie. Ja, ja. en misschien zeg ik het dan ook verkeerd. Ze zijn vernietigd. Dus. Ja, ja, laten we dat ja. hopen. Ja. Ja. Diederik Burgersijk, heel hartelijk dank voor je toelichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Deze week werd er een conferentie in Geneve gehouden... over de misstanden en onveiligheid in de kledingindustrie in Bangladesh. En dat allemaal natuurlijk naar aanleiding van de gebeurtenis van de afgelopen april. Alsof we naar de verfilming keken van Dickens' Hard Times, zijn boek over het diep ellendige industriestadje Coketown in Lancashire. Zo zag het eruit na de brand en het instorten van Rana Plaza en Savar. De textielindustrie als bron van sociaal leed en als bron van vooruitgang. Zo is het verhaal van de Europese. Textielhistorie samen te vatten. Het begon allemaal in de late middeleeuwen met huisarbeid. Vervolgens kwam de nijverheid in de fabrieksproductie, die uitmondde in de industriele revolutie. West-Europa verdrong met name in de 19e eeuw de Aziatische reding producerende landen. En moest diep in de 20e eeuw haar plaats weer afstaan aan haar voormalige concurrenten. Ja, en de vraag is ondertussen uh, wat een, een Aziatisch land als Bangladesh kan leren. of ze iets kan leren van die Europese textielhistorie. En natuurlijk of dat land noodzakelijkerwijs dezelfde lange weg naar arbeidsverbetering en bescherming moet afleggen als men ooit in Europa deed. Want we, hoe zag die kledingindustrie er hier eigenlijk uit? Wat is de geschiedenis? Waren het inderdaad harde tijden of kun je er ook... Positieve dingen inzien, wellicht heel mogelijk wel. Te gast om ons bij te praten, Bangladesh-kenner Janneke Arends en vanuit een studio in Wenen, historica en hoofddocent aan de Landbouw Universiteit in Wageningen, Elise van Nederveen Meerkerk, schrijft ze van onder meer een dik boek over vrouwen in de Nederlandse textielnijverheid tussen 1581 en 1810, getiteld Jawel, draad in eigen handen. Uh, Elise, welkom, ook goedemorgen. Je zit nu in, in, in Wenen omdat je een hele week in Lien zat in een wetenschappelijke conferentie. Klopt, ja, ja een paar dagen. Ja. Ja. En uh, dat was gezellig? Dat was uh, en, uh, gezellig en ook heel uh, nuttig en wetenschappelijk productief. Ja, en zeker. ook licht vermoeiend en je bent nu aan het uitrusten in Wenen? Uh, ja, nou, uh, ik. Uh... Het uh, was vanmorgen vroeg wakker, laat ik het Goed. zo zeggen. Nog dus fijn dat je, dan je dan in ieder geval voor ons eventjes aan de telefoon of nee, aan de lijn, aan de lijn wilt komen. Um, laten we voor we verder gaan praten over de geschiedenis van de textiel, even luisteren naar die gebeurtenis die aanleiding is voor de conferentie deze week uh, over Bangladesh. Het aantal doden door de instorting van een fabrieksgebouw in Bangladesh is verder opgelopen. De instorting is daarmee de grootste ramp in de geschiedenis van de kledingindustrie in Bangladesh. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op omdat nog altijd honderden mensen worden vermist. In het gebouw in een buitenwijk van Dhaka zaten enkele kledingfabriekjes en winkels. Op het moment van de instorting waren ongeveer 3000 mensen aan het werk. Ruim 2460 mensen zijn inmiddels levend onder het puin vandaan gehaald. Ja, eh... Um... 300 doden op dat moment Het bleek er al snel meer dan duizend te zijn. En misschien nog wel een paar meer zelfs. Uh, Janneke Arons, praat ons even bij dit ongeluk. Was dat mede een gevolg van, nou ja, laten we zeggen... onacceptabele werkomstandigheden, verwaarlozing... Um, nee, de, de, de instorting van die fabriek is het gevolg van dat er uh, ja, uh, in waanzinnig tempo vaak in Bangladesh uh, wordt gebouwd... ...dat uh, uh, voor, allerlei voorschriften niet worden nageleefd. En uh, in deze fabriek, uh, of in, nou het was niet alleen een fabriek, het was een heel groot gebouw waar vijf fabrieken in zaten. Uh, zaten er zaten al scheuren in de muur, die waren al geconstateerd de, de dag voordat het gebouw instortte. Toch werden de uh, arbeiders van de kledingfabrieken de, de volgende dag gedwongen om weer aan het werk te gaan. Maar het is dus eigenlijk het gevolg van ja, het uh, totaal niet naleven van allerlei uh, bouwvoorschriften. Het gebruik van inferieure materialen omdat uh, contractors, dus zeg maar aannemers, uh, uh, veel van het geld in hun eigen zak stoppen. En uh, ja... Dus, maar met name het nie niet naleven van uh, allerlei voorschriften ja, om, en niet controleren daarvan. Ja, ook. omdat het allemaal zo goedkoop mogelijk uh, moet. Ja. Eh, Elise van Nedervin-Meerkerk, als jij die beelden van afgelopen april uh, nog op je netvlies uh, hebt en laat komen: slordige fabriekjes, uh, opeengepakte mensenmassa's uh, in, in, in achtermachines. Uh, waar doet je dat aan denken? Inderdaad aan de hard times van, van Dickens of vertel eens? Uh, ja, zeker in de eerste helft van de 19e eeuw, uh, voor de echte opkomst van de vakbonden in Europa, uh, waren de omstandigheden slecht. Uh, er waren natuurlijk verschillen per land. In Engeland bijvoorbeeld uh, was er eerder arbeidsbescherming en waren de vakbonden eerder actief dan, dan in Nederland. Uh, omdat dat natuurlijk ook veel later industrialiseerde en dus ook die problemen later kreeg. Uh, maar voor de komst van de arbeidsinspectie in uh, 1898... Uh, waren er meestal slechte uh, arbeidsomstandigheden... in de Nederlandse textielfabrieken, ja. ja. En als we nu even een sprong in de tijden maken. We zeiden aan het begin al, de kledingindustrie, de textielnijverheid, dat begon ergens in de late middeleeuwen, 16e eeuw, 15e eeuw. Um, hoe, hoe, kun je schetsen hoe het er toen uitzag? En hoe dat, hoe dat zich een, een weg door Europa, althans door, door een deel van Europa... baande West-Europa met name? Nou ja, textielnijverheid was er natuurlijk al sinds de prehistorie. Uh, sinds mensen hun uh, huiden verwisselden voor, uh, voor geweven uh, kleren. Uh, het spinnen en weven gebeurde met de hand. Uh, toen uh, meestal door vrouwen en kinderen als een huishoudelijke taak. Uh, maar sinds inderdaad in de middeleeuwen de steden opkwamen en zich markten ontwikkelde, waarbij producten werden uitgeruild... Um, werd die textiel niet alleen maar meer voor eigen gebruik gemaakt... maar ook voor een uh, ja, grotere markt. En het verspreidde zich inderdaad via die steden... Uh, ook uh, uh, ja, over heel Europa. Er bleef natuurlijk wel um, zelfvoorzienende um, uh, textielproductie bestaan... maar die, die uh, werd steeds kleiner. Um, het weven werd in de steden vaak overgenomen door mannen. Dat was inderdaad kleinschalig in eenmansbedrijfjes. Meestal bij de wever thuis. Um, en het, het grappige is dat waar dat dus altijd... door vrouwen als huishoudelijke arbeid werd gedaan... werd het nu geschoold werk. En uh, dit in tegenstelling tot het uh, handspinnen... Um, Waardoor eigenlijk een arbeidsdeling ontstond tussen mannen en vrouwen. Ja, maar, maar hoe moeten we ons dat voorstellen? De, de, de, de, de vrouwen gaan naar kleine fabriekjes, bedrijfjes... waar ze gezamenlijk achter het spinnenapparaat nee. zitten? Nee, nou, nee hoe, zeker Leg niet. even uit hoe het er wel uitziet. Um, nou, één mannelijke wever had het garen van ongeveer vier tot acht handspinners nodig... om uh, zoiets te kunnen weven, zo'n zo kleed. Um, dus... Uh, dat was een enorme bottleneck in dat, in dat proces, een soort trechter. Uh, om de arbeidskosten van, die, van, die, van dat gesponnen garen zo, zo laag mogelijk te houden... waren dat inderdaad meestal vrouwen en soms ook kinderen die dat werk deden. Uh, dat deden ze over het algemeen thuis. Uh, niet altijd met een spinnenwiel, soms zelfs alleen maar met een handspindel. Um, en um, het, mijn proefschrift heeft aangetoond uh, dat het overigens niet alleen... de echtgenoten en kinderen waren van die wevers zelf... die dat gratis, min of meer gratis deden als huisarbeid. Maar dat ook al heel veel uh, vrouwen en kinderen betaald kregen daarvoor. En dus eigenlijk loonarbeiders waren. Maar het was wel vaak thuiswerk. Ja. En dan hebben we het over de 17e, 18e eeuw, uh, 16e eeuw. Uh, ja. je, je proefschrift gaat over die periode heet vast niet toevallig draad in eigen handen. Moet je, moet je nou concluderen dat die vrouwen er allemaal op achteruit gaan? Of, of winnen ze ook iets door dat thuiswerken en dat betaalde thuiswerken? Um, nou, voor veel vrouwen was handspinnen misschien geen positieve keuze. Een noodzaak om, om te overleven. Of in elk geval iets, iets bij te verdienen voor het gezinsinkomen. Maar de andere kant daarvan is dat spinnen ook een inkomenboot en daarmee zelfstandigheid. Uh, omdat het loonarbeid was, zeker ongehuwde vrouwen... konden daarmee, uh, als ze fulltime sponnen, konden ze uh, gewoon bestaan en alleen wonen. Um, als de vrouw getrouwd was, kreeg ze door haar inkomen... toch een onderhandelingspositie binnen het huishouden. Omdat he, niet alleen de man het inkomen binnenbracht... Um, ja door, ook doordat het vaak met hun eigen loon uh, betaald werd... ook aan gehuwde vrouwen. Dus uh, in die zin ja, had het uh, voor- en nadelen, zullen we maar zeggen. Nou klinkt dat... heeft het iets moois romantisch natuurlijk thuis spinnen. Dat betekent mm. dat je je eigen tijd kan indelen... en je spint is wanneer je zin hebt. Maar ik begrijp dat die omstandigheden voor die vrouwen... waarin er gewerkt werd, toch ook niet altijd feestelijk uh, was. Uh, donker, nee, denk... koud, uh, de ja. hele dag. Productie ja. moest gehaald worden... Het, het, het zal niet alleen vreugde hebben gebracht. Bovendien is die industrie ja. toch altijd onderhevig geweest... aan allerlei golfbewegingen in meer ja, en precies. minder verdienen. Op het moment dat ja. het slechter ging, werd het afgewend op die vrouwen. Ja, helemaal waar. Uh, ik heb ook nooit gezegd dat thuiswerk alleen maar prettig was. En, uh, uh, het waren vaak lange, lange dagen, lage lonen. Ik heb uitgerekend hoeveel uur een, een vrouw moest spinnen per dag... om. Uh, om een redelijk weekloon te krijgen. Ze kregen meestal stukloon per, per streng garen of zo. Uh, en dat betekende toch werkdagen van 10 tot 12 uur. Maar het voordeel van thuiswerk was wel... dat uh, de andere taken die vrouwen natuurlijk hadden... koken, huishouden, voor zover dat nodig was... Uh, voor de kinderen uh, zorgen... dat dat gecombineerd kon worden... Uh, omdat ze hun werk natuurlijk op eigen tijden konden indelen... Dus dat was wel een voordeel van het thuiswerk. Ja. Ik zeg niet dat het prettig was. Je ziet ook als vrouwen uh, van, de, van de wat hogere middenklasse. Uh, nou ja, ik zeg niet dat ze niet werkten, maar die, die zaten heus niet allemaal te spinnen. Janneke ja, Arends, uh, we, we, we praten nu over een, een periode ver weg in de tijd, 18e eeuw, als het, het uh, textiel nog vooral thuiswerk is. In Bangladesh lijkt het nu vooral in fabrieken en kleinere fabrieken te gebeuren. Uh, is daar iets vergelijkbaars gaande dat vrouwen daar ondanks alle ellende en narigheid van de werkomstandigheden... ook wel wat zelfstandigheid en, eh, aan kunnen ontlenen? Ja, dat klopt. Het is uh, heel vergelijkbaar eigenlijk uh, met wat uh, Eline zegt... Um... Vrouwen hebben voor het eerst eigenlijk echt banen. Want er was altijd heel weinig werk voor vrouwen. En sinds de opkomst van die kledingindustrie... hebben ze mogelijkheden om te werken. 85% van de, vrouwen, van de arbeiders in de kledingindustrie zijn vrouwen. En ze hebben inderdaad daarmee een inkomen. En soms zijn ze zelfs de enige kostwinner... voor een heel gezin of voor een hele familie. En daarmee hebben ze ook soms uh, wat onafhankelijkheid. Er zijn ook jonge vrouwen, natuurlijk ongetrouwde vrouwen die uh, werken. En uh, die hebben daarmee ook uh, meer zelfstandigheid, uh, zeg maar. Uh, vaak ook dat uh, jonge vrouwen hoor je van ja, die, die sparen dan voor hun hè? want Bangladesh uh, kent een uh, bruidschat sinds uh, uh, enkele tientallen jaren die uh, betaald moet worden aan de, aan de ja. familie van de bruidegom of de bruidegom zelf. Dat is een groot probleem. Ja. Maar het geeft ze dus inderdaad Ik, ook meer... Ja. Uh, het, het, het geeft ze ruimte. Het geeft, het geeft ze wat ruimte. Overigens, wat is er met jouw telefoon aan de hand? Of zit er iemand mee te tikken op een tafeltje of zo? Wat is er oh, wordt enorm het. Ge, gekraakt. Dat, dat is, weet je ook niet. Ik schakel even over ergens anders op dan. Ja, goed, Kom dan mee. praten we ondertussen even verder met Elise van Nederveen. Meerkerk. Elise... Um, je zei in het begin al, als je het wilt vergelijken ergens met de situatie in Bangladesh... moet je vooral denken aan de tijd van de 19e eeuw, de industriële revolutie. Als het echt fabrieksmatig wordt, het textiel, dan ontstaan er allerlei kinderziektes. Daar zit echt de vergelijking. En op welke punten zit die vergelijking dan? Bijvoorbeeld dat het kapitaal steeds op zoek gaat naar de goedkoopste arbeid? Uh, Jazeker. Uh, maar dat uh, is eigenlijk al een proces dat uh, veel langer gaande is. Uh, ik heb samen met uh, twee collega's van uh, mijn voormalige werkgever... het Inst Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis... Uh, hebben wij een grote vergelijkende studie gedaan... met hulp van allerlei internationale onderzoekers... naar de textielindustrie op de lange Termijn. En dan zie je dat er heel veel verschillen tussen regio's zijn. Maar dat één opmerkelijke overeenkomst is dat ja, uh, uh, werknemers, of werkgevers altijd uh, zoeken naar uh, waar de goedkoopste arbeid is. Juist omdat in die textiel arbeid zo'n belangrijke component is. En dat is nog steeds zo. Um, manieren om dat te doen zijn uh, uh, inderdaad te zoeken naar goedkope arbeidskrachten. Dus vrouwen, kinderen, migranten. Um, die ja, vaak een minder goede onderhandelingspositie hebben. Um, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld mechanisering... zoals tijdens de industrialisatie gebeurde. Uh, juist de textiel was de eerste waar de stoommachines werden ingevoerd. Ja, voor spinning jenny. Uh, ja. we. En uh, inderdaad, uh, yeah. een, een andere uh, ja, strategie is... Uh, de, uh, zeker de basisprocessen van spinnen en weven te outsourcen. Dat gebeurde al in de 17e eeuw. Leidse ondernemers... Lieten uh, katoen, of uh, sorry, linnen en uh, wol spinnen in uh, bijvoorbeeld in Tilburg. En um, de, ja, de gesponnen, geweven uh, doeken die kwamen dan weer terug naar Leiden ja, en daar want, werden ze geverfd. Want die Tilburgers die namen met nog minder genoegen dan de Leidenaren. Zoiets. Nou ja, hun kosten van levensonderhoud ja. waren ook lager op ja, het platteland. Ja. Dus Goed, als, als, als we even ja. verder gaan, dit, wat, wat ook al een rol speelt natuurlijk, is de arbeidsbescherming, de rechten. Hoe, hoe, hoe gaat het in die 19e eeuw? Want dat wordt heel moeizaam opgebouwd. Wat doen de mensen om hun rechten te krijgen, om hun arbeid beschermd te krijgen? Kunnen ze daar zelf iets voor doen? Komen ze in opstand? Volgens mij ben je, ben je weggevallen, Elise. Ja, het, het lijkt erop, Elise van nederveen kijken dat, dat de lijn met Elise is uh, gesloten. Misschien komt ze nog terug, dat, dat, dat merken we vanzelf wel. Uh, Jenneke Aarns, we, we zaten ja. net op het punt waar we aan het vergelijken waren met uh, Bangladesh ja. en die... Late 19e eeuw, met dat mensen hun rechten moeten opbouwen, dat het allemaal heel moeizaam gaat, dat, dat, dat, dat het hard is, het leven, uh, dat, dat kapitaal de goedkoopste plekken zoekt om arbeid voor elkaar te krijgen. Als je nu kijkt naar Bangladesh op dit moment, uh, is, is er organisatie? Kunnen mensen in opstand komen tegen de slechte omstandigheden? Hoe gaat het eigenlijk? Ja, nou, uh, er zijn dus heel veel opstanden eigenlijk uh, in Bangladesh. Uh, arbeiders uh, beginnen zich uh, ook steeds meer bewust te worden van, uh, ja, uh, van de, de, de rechten die ze hebben. Uh, de opstanden zijn vooral eigenlijk ongeorganiseerd. Uh, uh, uh, want uh, er zijn wel vakbonden, maar die vakbonden zijn uh, ja, toch... Uh, behoorlijk verdeeld en ook uh, niet heel erg uh, sterk. De vakbondsrechten worden ook eigenlijk niet erkend, ook via de nieuwe wet die er nou is. Het uh, is een hele zwakke wet en uh, het is heel makkelijk voor uh, uh, fabriekseigenaren om arbeiders te ontslaan op allerlei uh, gronden. En uh, zodra uh, eigenaren de lucht van krijgen dat een arbeider uh, bezig is met uh, vakbonden, dan vinden ze wel een andere reden om uh, of hem te ontslaan. Dus dat is, dat is heel uh, moeizaam. Uh, en dat wordt dus ook uh, absoluut niet gestimuleerd uh, zeg maar vanuit uh, de, de regering... om daar sterke wetten voor te maken... zodat de arbeiders uh, gewoon sterke vakbondsrechten hebben. Ja. De, de verbetering, waar moet het vandaan komen? Moet het inderdaad van internationale druk komen, van internationale pressie? Uh, waar, waar moet het beter door worden? Ja. Nou, ik denk ik denk zowel internationale pressie als ook nationale ja, veranderingen. Ten eerste, ja er zijn nou nu net nieuwe amendementen op de op de arbeidswet aangenomen, maar die zijn niet echt een verbetering. Vaak in tegendeel. Um, uh, je ziet dat buitenlandse druk, internationale druk, wel uh, ook soms uh, effect heeft. Dus, nou, met name dus na, de, na die twee grote rampen die de plaats hebben gevonden... Uh, is er ontzettend veel internationale aandacht uh, voor de, de misstanden in de uh, kledingindustrie in Bangladesh. En um, uh, er wordt ook steeds grotere druk uitgeoefend op... Um, Kledingmerken, dus zeg maar de, de, de multinationals die. natuurlijk goedkope kleding inkopen in, in Bangladesh. om uh, daarvoor ook deels hun verantwoordelijkheid uh, te nemen. Ja, ja, dat is helder. Uh, Jenny, uh, Janneke Arnes, dat is helder. Illusie van Nederveen, Meerkerk, even nog. Um, ja. Was er toen ook. je bent weer terug, gelukkig, maar. Ja, ik was um, er altijd. Ja, maar we, we hoorden je even niet, hoe nee. dan ook. Het ligt dus niet aan jou. Maar uh, even voor de helderheid. Um, we horen nu dat internationale druk, ontsteltenis, uh, dat, dat het helpt om het in Bangladesh nu beter te krijgen. Als je naar die 19e ja. eeuw kijkt, was er toen ook veel verontwaardiging onder beschaafde mensen over de misstanden in de textiel? En hielp dat? Nou, die kwam wel op in de loop van de 19e eeuw. Uh, er waren bijvoorbeeld in Leiden, wederom uh, een van de eerste steden ook die uh, industrialiseerde in die wolindustrie... <klaars> Uh, waren er groepen in de burgerij uh, die uh, zich bijvoorbeeld heel kwaad maakten over kinderarbeid. Uh, en uh, dat heeft zeker bijgedragen uh, tot betere omstandigheden. Ook omdat de fabrieksdirecteuren uh, natuurlijk uit diezelfde uh, sociale lagen kwamen en, en nou ja, die mensen misschien in de sociëteiten... en in de, in de uh, kerk tegenkwamen. Ja, die het, moesten daar wel iets het, mee. Het was niet prettig als je erop aangesproken werd. Hè? Dan, dan is nee. de gezelligheid tegelijk af in de kring. Uh, als we nou tot slot een, een, een soort conclusie moeten trekken... Is er, is er een soort, ja, het gaat misschien iets te ver... maar is er een soort advies, een soort les die je kunt trekken uit die lange weg naar arbeidsverbetering toen, in de 19e eeuw... wat, wat waar, waar, waar Bangladesh en wat uit kan leren? Um, ja, dat, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Omdat, uh, hoewel op het eerste gezicht... de omstandigheden uh, vergelijkbaar heel vergelijkbaar zijn... zijn er natuurlijk ook hele grote verschillen. Um, destijds bijvoorbeeld hadden veel uh, westerse landen... Engeland, Nederland, Frankrijk, koloniën... waar ook een deel precies... Te, uh, gedurende die periode van industrialisatie... Uh, een deel van de economische groei kon worden behaald. Uh, en die globalisering had ook voor de westerse arbeiders... eigenlijk een, een positief uh, effect. Uit de koloniën kwamen allerlei hele goedkope consumptiegoederen... Um, waardoor hun levens, uh, hè, zoals koffie, thee, suiker... En, en die gingen de arbeiders ook... Uh, die werden toegankelijk voor arbeiders. Um, dus op nationale schaal, namen nou, die verschillen tussen arm en rijk... Uh, in de loop van de 19e eeuw af. Op wereldschaal uh, waren ze heel groot. En die, en die ongelijkheid op wereldschaal is natuurlijk nu nog steeds heel groot. En ik denk, ja, de bittere armoede die in zo'n land als Bangladesh heerst... en nog altijd de grote verschil tussen arm en rijk... Uh, zowel op wereldschaal als intern, uh, die zijn wel... Uh, het is, uh, is het niet gewoon heel simpel? Moeten we niet gewoon wat meer voor onze spijkerbroek gaan betalen? Zullen we, daar, zullen we daar mee, mee het daarmee mee gaan de, laten? De, de ja. enige ja. op, oplossing lijkt me als, als consumenten wereldwijd bereid zijn om iets meer voor hun kleding Goed, te betalen. Op advies Dat van, van uh, kledinghistoricus Elise van Nederveen-Meerkerk gaan we allemaal wat meer betalen voor onze spijkerbroek en ons jurkje. Elise van Nederveen-Meerkerk, nee, we moeten sluiten. Bedankt ja. oh. voor, je, voor, je, voor je uitleg. En Jenneke Arens ook bedankt. en uh, nou ja, Heel veel plezier in Wenen nog. En We spreken. weer. En dan is het nu tijd voor de kolom van Nelke Noordervliet. Mijn kleindochter is naar groep 3. Dat is nog altijd de entree tot het echte leren. Ook al wordt in de kleutergroepen wel degelijk gepreludeerd op kennisverwerving. Voor haar verandert er niet heel veel. Het is dezelfde school met dezelfde juffen en meesters... dezelfde of vergelijkbare opstelling van tafeltjes en stoeltjes. De overgang van kleuterschool naar lagere school was in mijn jeugd veel scherper. Mijn openbare kleuterschool, onder leiding van de intens geliefde juffrouw Kiezeling, was, als ik mij goed herinner, gebaseerd op de principes van vreubel. Freubelen is nu de benaming voor vrijblijvend en zinloos knutselen, maar was toen een van de eerste systemen om kleuters spelenderwijs een aantal vaardigheden bij te brengen. Helaas mocht ik slechts één jaar van de liefderijke aandacht... van juffrouw Kiezeling genieten. Omdat na mij een enorm cohort babyboomers zich opdrong... mochten de kleuters die tussen september 1945 en januari 1946 waren geboren... al een jaar eerder naar de lagere school dan te doen gebruikelijk. Ik werd aangemeld op een katholieke lagere school. Daar was alles anders. Juffrouw Clemens was ook lief... Maar er stonden drie rijen onvermurfbare banken... met klepkastjes en ingebouwde inktpotten. Het lokaal was hoog en ongezellig. Geen blokkenhoek met roze en bruine blokken. Geen poppenhoek. Geen grijze klei om lekker mee te kneden. Geen vouwblaadjes, geen vlechtmatjes, geen kleurpotloden. Een kroontjespen en een inktlap, dat was alles. En alle kinderen schreven met hun rechterhand. Ik niet... Ik deed alles links. Daar had juffrouw Kiezeling nooit iets van gezegd. Als wij allen muisstil onze letters vormden tussen de lijntjes... surveilleerde juffrouw Clemens. Ze liep langs de rijen en keek. Was ze in mijn buurt, dan wisselde ik gauw van hand... met desastreuze resultaten. Toen ze eenmaal doorhad wat mijn probleem was... stond ze me toe links te schrijven. Een visionaire onderwijzeres. Daarom heb ik me misschien dieper geschaamd dan nodig was... voor een fout die ook eigenlijk geen fout was. Tijdens de zangles werd ons gevraagd om beurten naar voren te komen... om een lied te zingen. Schroomvallig liep ik naar voren, ik was nu eenmaal dodelijk verlegen. Ik ging op het trapje staan dat voor het bord stond... mijn gezicht naar de klas, en ik hief aan. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam. Dat hoorde ik mijn moeder wel eens zingen bij de afwas... Meer dan twee regels kende ik niet... en zingen was bepaald niet mijn sterke punt. Ik zie nog de nauwelijks verholen glimlach van juffrouw Clemens... waardoor me duidelijk werd dat ik iets raars had gedaan. Met gebogen hoofd liep ik terug naar mijn plaats. Het gevoel mezelf belachelijk te hebben gemaakt... zonder te weten waarom, is een essentiële ervaring geweest. Je staat eenzaam en verloren in een vijandige wereld. Ik weet niet wanneer mijn moeder me vertelde... dat ik op een katholieke school uitgerekend een gezang... uit de zeer protestante bundel van Johannes de Heer had gekozen. Oh ja. Toen ik wist waarom, schaamde ik me achteraf nog dieper. Nelleke, heel hartelijk. Dank. Voor we verder gaan met het wonder van Denemarken... een korte oproep. En die oproep leiden we in met een fragment. De is in de olie, in den olie. Goedenavond, gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Voor de benodigde bonnen stonden we in de rij voor de postkantoorloketten. Op die bonnen is voorlopig voor de eerste vier weken van maandag 7 januari af 4 x 15 liter te krijgen. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennis maken met distributie aan schaarste. De allereerste overheidsmaatregel om de olieschaarste het hoofd te bieden... was de invoering van de Autoloze Zondag. U hoorde onder andere Joop den Nal in het jaar, najaar van 1973. Nederland en Amerika worden vanwege de banden met Israël direct getroffen... door een boycott van de Arabische olielanden. En dat leidt tot een groot tekort aan brandstof, oproepen tot zuinigheid... benzine op de bon en, u hoorde het al, Autoloze Zondagen. OVT wil in november een documentaire maken over die oliecrisis van 1973... Heeft u bijzondere herinneringen, dagboekaantekeningen... eigen opnames, brieven, anekdotes... mailt u ze alstublieft naar ovt.vpro.nl. We zien uw reacties hoopvol tegemoet. ovt.vpro.nl. En alvast heel hartelijk dank. Ooit konden wij tevreden zijn over de positieve mythe van Nederland... als het land van tolerantie en vrijzinnigheid. De jodenvervolging bracht daar verandering in. Veel onderzoek de afgelopen decennia creëerde... Een Negatieve mythe van onverschilligheid en lafheid. De Nederlandse samenleving zou in al haar geledingen gefaald hebben om haar Joodse burgers te beschermen. Dit is intussen een soort lakmoesproef voor de natie geworden. En zowel in relatieve als in absolute zin, ik zal het nog maar een keer zeggen: is het aantal slachtoffers van de Jodenvervolging in Nederland veel hoger dan in de ons omringende landen? Vooral de Denen komen er dus heel veel beter vanaf. En het boek Landgenoten, het Deense Wonder... van de Deense Historicus Liedegaard... beschrijft de lotgevallen van de Deense Joden... en ontrafelt het wonder. Hans Blom las het boek, u hoorde het net, hem net al. Hij bespreekt het met ons. U vertelde net in het begin van de uitzending... over de houding van de Deense koning, Christian. Die zou de ster op hebben gedaan als teken van verzet. Jodenster, wijenster, de Denen pikken het niet. Um, dat is niet helemaal waar. Nee, dat is in die zin gewoon onjuist. De Deense koning maakte inderdaad een, uh, in de eerste jaren van de oorlog... een dagelijkse ritje te paard, tot hij er op een ogenblik van afgevallen is. En toen ging het daarna wat moeilijker, en toen waren bovendien de relaties... ingewikkelder geworden, dus toen ging dat niet meer. Maar uh, daar heeft hij nooit die jodensterren gedragen. Wat er wel is gebeurd, en dat is wel erg interessant... dat in 1942 in een gesprek tussen hem en de Deense premier, Stouning... Uh, de Stouning heeft gevraagd van wat zouden we moeten doen... Uh, majesteit, als het als gevolg van onze compromissenpolitiek met de bezetter... onze Joden een Jodenster zouden moeten dragen. En toen, ze heeft, volgens het verhaal dat Stouwing heeft doorverteld... de koning hebben gezegd, dan moeten we misschien allemaal... maar een Jodenster gaan dragen. En dat is ook in die oorlog al bekend geraakt. En dat is de bron van die mythe. Op zichzelf is die gedachte... Eh, van moeten allemaal een, een Jodester gaan dragen... in heel veel landen bij de invoering van de Jodester aan de orde geweest. Het is er nooit ergens van gekomen, op enige schaal. Maar het is een gedachte die ik ook uit Nederlandse bronnen... wel eh, in Nederlandse bronnen wel, wel, wel, ben tegengekomen. Dat mensen dat en dan een goed idee vinden om hun solidariteit te tonen. Dat is dan natuurlijk het idee van. Dit is niet wat wij willen. Nou is de Deense mythe gaat iets verder. Het is niet alleen de koning die de ster zal dragen. Het is ook dat alle Deense joden, en dat zijn er pak een beetje tussen de 7000 en 8000... een veilig heenkomen vinden over de somd in het neutrale Zweden. En dat ze tot augustus 1943, wanneer alle Nederlandse joden in feite al uh, weg en vermoord zijn... dat ze tot augustus 1943 min of meer... Nou, eigenlijk helemaal met rust zijn gelaten. Geen ja, antidote. Dat is, jouwt, geen, uh, dat is geen mythe. Dat is, dat, is dat is een min of meer correcte weergave van wat er is gebeurd. Als gevolg van de constructie die in Denemarken tot stand is gekomen in 1940. De Denen kregen op de dag dat de Duitsers aanvielen een, een voorstel. Een, ultima, een min of meer ultiem voorstel. Van als u zich meteen overgeeft, dan zullen wij uw soevereiniteit respecteren. En dan zullen wij dus uw ruimte... Maar laat dan onze troepen door. En laat onze militairen de kust verdedigen. En dat de wens van de Duitsers was dat ze dan zo snel naar Noorwegen zouden kunnen. Min of meer overdonderd door die situatie... met de dreiging van een bombardement. Uh, het verhaal gaat dat er dus al bombardementsvliegtuigen... boven Kopenhagen cirkelden. Of dat helemaal waar is, weet ik weer niet. Maar goed, daar zijn de Deense regering op ingegaan. En dat heeft ertoe geleid dat tot het tot een grote conflict kwam... in 1943, inderdaad, een, een Deense regering is gebleven. De koning zijn functie bleef vervullen, zoals gebruikelijk. Er kwam een vertegenwoordiger van buitenlandse zaken. Dus het was een internationale relatie. kwam een vertegenwoordiger van buitenlandse zaken. En dus niet iemand van de nazi-partij eh, of van de SS. Overigens waren de vertegenwoordigers van buitenlandse zaken... die natuurlijk in het regime meededen... zelf ook wel over het algemeen lid van de partij... en met name de beroemdste vertegenwoordiger Werner Best... was een, een, een felle antisemit en een SS'er. Maar niettemin, het was een andere houding... en een andere constructie dan in de andere West-Europese landen... waar of militair bewind... dat is iets anders dan alleen militairen ter verdediging... of een politiek bewind, zoals in Nederland, kwam. Die, die dan zaken deden, niet met de regering, want de ja. regeringen waren weg... maar met de uh, secretaris-generaal. Overigens was Frankrijk nog ingewikkelder... want in Frankrijk had je het visieregime in combinatie met een militair bewind... in een ander deel van Frankrijk. Nou, daardoor uh, is in Denemarken tot zomer van 1943 geen antisemitische maatregel... Ingevoerd. Dat had waarschijnlijk, je weet nooit precies wat er in de hoofden van mensen omgaat, maar het is toch zeer waarschijnlijk. Ook te maken met het feit dat in Denemarken zo weinig Joden woonden. Want ook in Noorwegen heeft het wat langer geduurd voor de de Duitsers daar tot jodenvervolging zijn overgegaan. Daar woonden er nog minder, 1800, maar daar was kwisseling. Dus daar waren, hadden ze de mogelijkheden veel meer. Ja, nou suggereert Liedegaard in zijn boek... dat eigenlijk stelselmatig die drie jaar uh, van die oorlog de Deense regering zich bewust is van het feit... dat er zoiets is als anti-Joodse maatregelen... en zoiets is als uh, uh, uh, deportatie. Ze weten de berichten uit de andere landen. En dat ze bewust elke keer inzetten... in hun relatie tot de Duitse bezetters... pas op, de Denen zullen het niet pikken als ja. jullie dat hier ja. doen... Uh, uh, en daarmee riskeer je een enorme opstand. Ja, laat ik vooropstellen uh, dat het mij geen zin om te doen is... om afbreuk te doen aan het heel bijzondere verhaal... dat we straks nog krijgen, hè, van die 7000... zijn er denk ik iets minder joden... die in korte tijd over de zond zijn gebracht en daarmee gered. Maar dit is wel een erg zelffeliciterende visie... op wat er in de Deense verhoudingen aan de hand was. Kijk, dat regime was voortdurend... in discussie met die vertegenwoordigers van Duitsland om dat de doelen van die Duitsers zoveel mogelijk te bereiken. En de doelen waren in de allereerste plaats het brengen van producten, vooral agrarische producten, naar Duitsland waar ze enorm veel behoefte aan hadden. Okay. Dat was een enorm probleem. Nou, tegelijkertijd was er een, altijd een politieke, een politieke dreiging en een politieke wens om dingen. Wat de Deense regering bijvoorbeeld heeft gedaan is toetreden tot het pact, dat is geen kleinigheid in, in, de, in de oorlog, natuurlijk in 1942, treedt Denemarken tot het pact toe, maar in Duitsland, Italië en Japan zich in hun anticommunistische politiek um, is vereenigd het is hebben. Dus om om, de, om de, de buitenlandse zaken bezetter te zijn, dat aan het is, dat is dus, te maar je kunt het, je kunt, het is duidelijk wat de overwegingen aan de Deense kant waren, dat zouden ze uit zichzelf waarschijnlijk nooit hebben gedaan, maar je ziet dat ze net zo'n soort compromissenpolitiek voeren als al die. Ze suggereren, in tegenstelling ja. tot wat je leest en hoort ja. over anderen... Ze suggereren dat ze heel bewust ja. die anti-Joodse maatregelen inzetten als iets van dat... Zullen ja. we ik nooit denk, pikken? Dan is het gedaan denk, ja. met elke compromis. Nou, ten eerste is er een discussie over geweest. Er, er zijn voorstellen geweest, zijn gedaan. Om zelf de Joden. Het komt er straks aan. Het is heel lang niet. Laat dat belangrijk is. Het is Heel lang niet actueel geweest. Maar, maar, de bezetter maar, maar, heeft even... het niet aangesneden. Dat wou ik net vragen. Is het zo, dat in heeft Nederland langzaam, zeker stapje, Ze zit, stapje. Uh, Was ja. dat in? In, in Denemarken niet het geval dan? Nee, dat is niet het geval. Dus kijk, Het is wel interessant dat ze zich bewust ervan zijn... maar dat was ook niet zo heel erg moeilijk als je om je heen keek... dat zoiets zou kunnen komen. Hè, en dat ze enigszins daarover hebben nagedacht. Maar er is dus een voorstel geweest... om de, de, de, de, de Joden zelf te registreren... en eventueel ook te interneren... en dat ze dan dus veilig zouden zijn voor de greep van de Duitsers. Nou, dat is een mogelijkheid. Dat is typisch die compromissenpolitiek. De Deense communisten zijn door initiatief van de Deense politie... na de sluiting van het pact opgepakt. En die zijn, met hen is het buitengewoon slecht vergaan. Ja, dat waren vast dus, nog minder dan 8.000. Uh, maar nou, nou, nou, maar laten we heel even maar, kijken nu naar de situatie zoals die zich ontwikkelt. Want ja. ik wil straks ook nog wat ruimte hebben... om toch ja. weer de vergelijking te ja. maken met de andere ja. landen. Op een gegeven moment in augustus, 31, augustus 43, valt de Deense regering. Ja. Dan is die tot de hele tijd van compromissen sluiten en onderhandelen is, uh, is gedaan. En dat is ook het moment waarop Ber Berlijn besluit. En nu is het ook afgelopen met dat aardig zijn tegen de Deense Joden. En, ja. er en dan staat dan allerlei... daarover, uh, daar daarover discussie in in de, de, de Duitse Kring. Een aantal van de autoriteiten in Denemarken met name... die hebben daar geen zin in. De, de rol van Best zelf is heel dubbelzinnig. Die initieert het in zekere zin en maakt later allerlei bezwaren. En het punt is natuurlijk wel duidelijk. Dit is in 1943. We zijn dan na de slag bij Stalingraad... het hele andere koek dan 1941 of 1942... in de stemming ook. En, en ook met name in de bereidheid om iets te doen. Maar goed, men is zich bewust dat dit problemen kan geven. En dus is er gaarzel. En dus willen sommige mensen niet werken. Meewerken en in die situatie slagen uh, de Deense joden die gewaarschuwd zijn, die, dit verhaal dat gaat dus door, en die slagen daarin om met behulp op allerlei manieren van de bevolking, geen twijfel daarover, en dat is een fantastisch, een fenomenaal verhaal, waarin dus in een paar Dagen die Deense Joden uh, naar de kust gaan. En het is heel spannend op dat moment. Wordt ook heel prachtig beschreven in het boek met veel authentieke documenten. En dan gaan ze met bootjes, voornamelijk vissersboten, over de zond, wat een heel klein stukje is. Het is een hele andere koek dan een oceaan of een Noordzee. Dan gaan ze naar de, en dan worden ze in Denemarken, uh, in Zweden worden ze ontvangen. En gastvrij ontvangen in zekere zin. En dat is ook een verschil met eerder in de oorlog. Want uh, de Denen, en zo goed als de Zweden uh, de, dus heel lang die Joden ook echt niet wilden hebben... hadden ook de Denen in de periode voor de oorlog... ook nog weer een element om nog een beetje te twijfelen aan die zelffelicitatie die in dit boek zit. Die hebben heel strak geweigerd om joden toe te laten. Dus ongeveer 1500 joden die op de vlucht waren... zijn in Denemarken toegelaten. En dat was hetzelfde argument dat je overal vond... dat zal antisemitisme in ons eigen land bevorderen. Maar een aantal dingen in dit verhaal vallen toch wel heel erg op... ook in schrijnend contrast met wat we van de Nederlandse situatie kennen. Eén... De, de, de, er is een ratia op handen. Er zijn een heleboel Duitse troepen aangekomen ja. om dat uit te voeren. Iedereen weet dat ja. de Deense joden worden gewaarschuwd. Worden door de autoriteiten gewaarschuwd. Jongens, wegwezen, onderduiken, ja. het gaat mis. Ja. De Deense politie krijgt de opdracht om absoluut niet mee te ja. werken aan ja. arrestaties. Ja. Sterker nog, de Deense politie staat erbij en helpt de joden weg te komen. Ja. En vervolgens is er een massale opkomst van hulp van de... De Deense bevolking die mensen helpt onderduiken... die mensen helpt uh, met transport naar de kust. Maar het en, gaat uh, vooral om de transport. En, de, de, en de Deense uh, uh, uh, kustwacht ja. waarschuwt waar de Duitse patrouilleboten liggen... Ja. zodat die maar mensen de, veilig de kunnen de Duitse patrouilleboten komen. hebben nooit het voornemen gehad om te schieten. Dat is natuurlijk ook heel erg. Komt erop ja. neer wel ja. dat er dus een collectief. Nee, zeker. Uh, maar dat is ook dat is een fascinerend verhaal. Ja. Ja, een fascinerend verhaal. En dat vinden we nergens in West-Europa. Uh, dat komt ook omdat deze specifieke const constellatie... zich nooit heeft voorgedaan in andere landen. Met name ook in 1943 niet, want zoals al is opgemerkt... in 1943 is... Dat wordt ook door de Duitsers zelf geconstateerd: is Nederland al Jodenrein. Ja. Ze, ze zijn of gedeporteerd of, onder, onder het, of, of geïnterneerd of ondergetoken. Ja. Ze zijn eigenlijk weg. En dat heeft zich kunnen afspelen doordat in, vooral in 1942, tweede helft 1942 en het begin van 1943, zeer doelgericht door de bezetter, die Joden, zijn gepakt in een situatie waarin daartegen in de praktijk heel weinig er was, Het wil niet zeggen dat er geen mensen zijn geholpen. Persoonlijk, bij elkaar zijn we minstens 28.000 Mensen, pogingen gedaan om onder te duiken. Zijn ook ondergedoken. Een aantal daarvan is later weer gepakt door verraad... of andere omstandigheden. Maar er, is dus, er was ook wel veel hulp. Alleen niet op deze geconcentreerde manier. Nee, de, de hele en rol van er verzet Het dus had heel de hulp, veel met dat kleine aantal en met een moment te, te maken. Ja. En met de onwil, of in ieder geval de aarzeling aan de Duitse kant... om door te tasten. Heel... Kort even, ja. toch, de rol van de koning wordt uh, in Denemarken uh, enorm uitgevergroot. Ja. Kijk hem eens, dit is de held, hij pikt in het niet. Er is wel eens gesuggereerd, ook door de Israëlische historicus Michman dat het feit dat Wilhelmina vertrekt, uh, het al volstrekt onmogelijk maakt... dat zij zo'n rol zou vervullen. Ja. Hey, levens, zou Wilhelmina dat Speculatie. hebben kunnen doen en zou dat verschil hebben gemaakt? Speculatie, maar laten we er dit over zeggen... Het grote verschil is dat de Denen de, de, de, de soevereiniteit... in technische zin een tijd lang hebben mogen behouden... dat dus er dus geen directe inmenging was dat de regering ook bleef. Dat is in Nederland niet het geval geweest. En uh, we kunnen het voorbeeld van België daarnaast leggen. Daar is de koning uit solidariteit met zijn troepen... Uh, dus gebleven. En die is gewoon geïntoneerd. En die heeft niets kunnen doen. En die is zelfs een paar keer moeten opdraven in Duitsland. En dus een neiging gehad, zelfs om daar dus ook aan die compromissen te gaan meenemen. Dus dat zou heel anders uh, zijn. Die situatie was in ieder geval heel erg anders. Ik vind het onzin om te speculeren hoe het dan verder zou zijn gegaan. Want die interacties zijn onvoorspelbaar. Dat is typisch iets van de geschiedenis. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat bij zo'n totaal andere startsituatie hetzelfde zich toch had zou hebben voorgedaan. Nou heeft u zelf, uh, dat is al denk ik weer 25 jaar geleden, heeft u een, een soort aanzet gegeven naar voor het belang van het vergelijken van de ja. verschillende situaties om een en ander te begrijpen. U heeft het net al heel even genoemd. Het gaat om wat voor soort Duitse bezetter er zit, is het de militaire of de ja. civiele? Um, wat is de uh, positie die de Joden vervullen in het land? Ja. Um, er zijn er een heleboel. En tussen is daar heel veel onderzoek naar gedaan. En het laatste ernaar is eigenlijk dat van heel groot belang is, toch, wat de verhouding is tussen de inheemse bezetter en de politieke partijen in het land. Pim Griffioen en Ron Zeller hebben een enorme dik proefschrift samengeschreven... waarin ze de, liter, de Nederland, België en Frankrijk vergelijken. En dus heel in, in enorme details dat, uitzoeken hoe het is gegaan. En heel sterk dat proces van interactie van tal van factoren. Zij onderscheiden 35 verschillende factoren die natuurlijk weer samenhangen... en gegroepeerd kunnen worden, niet allemaal maar op hetzelfde moment. Maar die kunnen we niet allemaal noemen, nee, maar als we dan, dan kijken naar Denemarken... Het, eind, wat is dan... het, het interessante is, Denemarken zit er niet, maar het interessante is... dat de hoofdconclusie, ik nou in een paar zinnen moet zeggen... is dat de meest verklarende factor in het vergelijken... dat is iets anders van, waar komt het vandaan? Mm -hmm. Maar in het vergelijken is de, wat zij noemen, de handelingsvrijheid... die de vervolgende bezettingsautoriteiten zich verwerven... En die is in de verschillende landen zeer verschillend. En die is bijvoorbeeld in Nederland zeer groot. En daar zitten ook zeer zelfbewuste, actieve, agressieve vervolgers. In Frankrijk wordt het zeer gecompliceerd door het Fichier-regime. Dat was weliswaar antisemitisch uit eigen aard. En heeft ook zelf antisemitische maatregelen genomen. Maar dat heeft toch per saldo belemmerend gewerkt. Maar, maar, maar, maar het dus einddoel van worden, de... Dus Naarmate de, de, de bezetter of de ja. Duitse die een land binnentrekt... op welke ja. wijze dan ook zich een situatie creëert... Is, dat ze wel hun gang kunnen gaan... Ja. daar hangt het in. Nou ja, dat is dat, dat, dat niet? bij alle ingewikkeldheid... dat een soort hoofdlijn is. En denk aan het oude beeld van Presser... het spel van kat en muis. En wie bepaalt daar de hoofdregel? De kat, zou ik zeggen, en niet de muis. Dus... staande omgeving. Nog even terug naar het boek ja. waar we het vandaag over hebben. Landgenoten van, van, van Liedegaard. Uh, u zegt een, een mooi boek met een heel spannend verhaal. Maar het zijn slot conclusies. Ja. Dat de houding van de Denen in dit geval doorslaggevend is geweest. Dat ziet u anders. Daar ben ik het totaal mee oneens. Ja. Toch de moeite waard om te lezen. Die... Het ligt volgende week in de, in, in de, in de boekwinkel. Um, we zijn er weer zo dadelijk. Na 11 uur met een gesprek met... Een groot historicus, Philip Blom, over de edele een, wilde. Een andere groot historicus die Blom heet. Ze zijn oh, ja. er meer. Geen, geen familie? Overal, let op. Geen familie, toch? Nee, het is geen familie. Nee, geen familie. Uh, nee. En een documentaire over het Nederlands Kankerinstituut van Laura Stek. Tot zo dadelijk, tot na 11 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Freek de Jonge en ik ben pro-VPRO... omdat de VPRO de kijker en luisteraar ernstig neemt... in zijn behoefte om de wereld te begrijpen.